12 uur, het NOS Journaal, Gert Kluk. Deel binnenstad Leeuwarden voorlopig afgesloten na verwoestende brand. Veel nieuwe aanmeldingen in Donorweek. En Wilson Chabet wint opnieuw de marathon van Amsterdam. Het weer vanuit het zuiden bewolking en buien, mogelijk met onweer en windstoten. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen wolkenveld en enigheid regen, 15 tot 18 graden. Dinsdag geregeld zon en dan wordt het 20 graden. Een deel van de binnenstad van Leeuwarden blijft voorlopig afgesloten... door een grote brand die in het centrum boede staat een aantal gebouwen op instorten. Zeker vijf historische panden zijn getroffen. De brand was vanochtend vroeg uit. En voor, voor zover bekend is dat één dode gevallen. Verslaggever Martijn van der Zande is in Leeuwarden. Martijn, wat heb je vanochtend gezien? Ik ben inderdaad in die binnenstad geweest. En wat je al zegt, een groot deel van die stad is afgezet. Van die binnenstad er staan hekken voor. En als je vanaf de hekken naar... het naar de panden kijkt die afgebrand zijn zie je inderdaad een ja, zwarte gevels, dus helemaal zwart geblaken door die brand uh, ze staan op instort dat is ook een van de redenen waarom uh, de binnenstad is afgezet ja en verder zijn er vooral ook veel mensen die even komen kijken tragisch een jongen ben omgekomen dus uh, dat is uh, altijd treurig ja jammer en een stukje uh, ja, binnenstad weg jammer ja droeg zal je winkel maar zijn als ondernemer dat uh, nee dat gun je niemand. Goedemorgen, mevrouw. Bedankt. Kom toch even kijken? Ja, tuurlijk. Even bijdragen. Weten wat er in ons stadje gebeurt. Ja. Zeker. Hoe weet. kijkt u ernaar? Eh, triest. Trieste aanblik. Zonde van de historie. Van al die panden. Matthahari is er geboren in een van die pandjes. Ja, heel jammer. Ja, ik kwam even kijken naar de, Ik schrok al, al dood. Historisch Leeuwarden ligt Vijf panden. Hij het over. Maar om hier te wezen. Ik vind het heel erg dat er een dode bij de betreur valt. Maar van de andere kant, ik vind blij dat al die panden er staan. Wat is historisch Leeuwarden van 1600? Ja, want als, als je inderdaad, voor zover we het hier kunnen zien, ...zit ja een zwart, zwart geblakerd pand. Ja, ja dat is de, de pand van uh, die kledingwinkel. Hè? En waarschijnlijk is daar ook die uh, dode gevallen, denk ik. Want daarboven daar waren de appartementen. Hè? Ja. ja, ik vind het heel, heel, heel erg. Heel triest. Als ik hier naar kijk, daar uh, word er gewoon verdriet, verdrietig van. Ja. Ja. ja, Martijn, er is dus een uh, dode gevallen. Is het al bekend hoe dat, wat is gebeurd. Nee, de oorzaak van de brand die, uh, wordt, die wordt nog onderzocht. Uh, er is wel bekend inmiddels dat er uh, nog wel contact is geweest met de slachtoffer. De brandweer heeft daar contact mee gehad. Uh, maar die, moet je moet zo zien, die panden die afgebrand zijn, die zijn ontzettend diep. Uh, en dat allemaal ja, kruipt door, sluipt door, dus allemaal kleine gangetjes. Dus op een gegeven moment werd het voor de brandweer te gevaarlijk om daar binnen te blijven. Dus moesten ze zich terugtrekken. Ja, en toen is dus dat de slachtoffer om het leven gekomen. Er was nog een bijeenkomst voor omwonenden. Weet je wat daar is gezegd? Uh, nou, wij mochten er zelf niet bij zijn. Wat we wel weten is dat het druk bezocht was. Er waren ongeveer 150 mensen. Nou, die mensen hebben in bij, inderdaad bijgepraat over wat er gebeurd is. Hè, over de oorzaak van de brand is, nog, is natuurlijk nog niet duidelijk. Uh, ja, en verder is het eigenlijk ook niet duidelijk wanneer zij terug mogen naar hun pand. Ik heb een paar mensen gesproken. Die zijn gisteren in al L moesten die natuurlijk weg daar. Uh, en die hebben geen idee hoe het er bij hun voor staat. En ja, ze weten eigenlijk ook nog niet wanneer ze terug mogen naar hun pand. Dus ze geven afwachten voor ze. Verslaggever Martijn van der in Leeuwarden. Dankjewel. De Donorweek 2013 heeft veel, vele duizenden nieuwe aanmeldingen opgeleverd. Het campagneteam spreekt van een fantastisch resultaat. De afgelopen week hebben ruim 30.000 mensen aangegeven of ze wel of geen donor willen zijn. 94% van die registratie zegt ook ja, dat is echt ongelooflijk hoog. Nog nooit eerder zo hoog tijdens de Donorweek. In totaal staan 5,7 miljoen Nederlanders geregistreerd bij het donorregister. Van hen zijn 3,5 miljoen mensen orgaandonor.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 Facebook heeft zijn besluit verdedigd... om eerder deze week een onthoofdingsfilmpje te laten staan. Op de beelden is van dichtbij te zien hoe een man de keel wordt doorgesneden... en wordt daarna in een kuil gegooid. Volgens Facebook wilde de gebruiker aandacht vragen... voor de gruwelijkheden van de oorlog in Syrië. Daarom haalt Facebook het filmpje niet weg. Als de gebruiker met de video het geweld zou verheerlijken... had Facebook de film wel verwijderd. Op Facebook werd fel gereageerd op de beelden. Sommige gebruikers vinden het afschuwelijk dat het filmpje vrijelijk is te zien... Andere steunende actie. Het filmpje werd al ruim 750 keer gedeeld en bijna 600 keer geliked. Dit is het NOS Journaal met Gert Kluk. In de Australische deelstaat New South Wales is de noodtoestand uitgeroepen. De staat kan al dagenlang met hevige bosbranden. Bijna 200 huizen zijn verwoest. De premier van de deelstaat, waarin onder meer de stad Sydney ligt... waarschuwt dat het weer in de komende dagen verslechtert. Het well, is duidelijk dat de deelstaat er voor een dagen Niet alleen met de three fires in and around the Blue Mountains but also on the other two fire grounds where uh, work is still continuing. Um, I've been briefed this morning about uh, forecasts in relation to the weather for coming days and whilst it's true that the weather on, on any day is never good at times like this, it's also clear that the weather forecast, the weather modelling, uh, suggests that the weather's not going to be as good as it had been previously uh, anticipated. Robert Portier, de branden woede, het weer verslechtert. Uh, hoe gevaarlijk is de situatie nu? Ja, de brandweer waarschuwt dat dit de ergste branden zijn in 40 jaar tijd. Uh, in de hele staat New South Wales zijn er op dit moment zo'n 60 branden. Het ergst getroffen zijn de Blue Mountains. Zo'n uh, 60 kilometer ten westen van Sydney is dat. Daar is inmiddels een uh, gebied in brand van nou, 350 vierkante kilometer. Zeg maar een derde van de Veluwe. Uh, er zijn uh, 193 huizen in uh, vlammen opgegaan. Eén slachtoffer, maar op dit moment. Maar de politie denkt dat dat omhoog gaat... simpelweg omdat ze nog niet in staat zijn geweest... om door alle ruïnes heen te gaan. Weer verslechter, betekent dat dat het gewoon hard gaat waaien? Niet alleen dat. Het wordt ook warmer. En dat betekent dat dingen eerder in brand gaan... en dat het moeilijker wordt om ze te blussen. Bovendien is het heel erg droog weer. Dat maakt het alles bij elkaar heel erg lastig... voor de brandweer om het vuur te bestrijden. De noodtoestand is nu van kracht. Wat betekent dat voor de inwoners en voor de hulpverleners? Nou, voor de hulpverleners betekent dat dat ze speciale bevoegdheden krijgen. Zo mogen ze zonder daar toestemming voor te hoeven vragen elektriciteits- en gasleidingen afsluiten. Allemaal natuurlijk om te voorkomen dat daar gevaarlijke situaties ontstaan wanneer het in de brand gaat. En ook wordt het mogelijk voor ze om mensen gedwongen te evacueren. De reden daarachter is dat de overheid niet wil dat hulpverleners om het leven komen wanneer ze mensen proberen te redden die tegen alle waarschuwingen in hun huis proberen te verdedigen. Hier in Australië is dat toegestaan. Mensen moeten een plan maken. Ze uh, moeten vluchten op het moment dat dat echt niet meer te redden valt. Ja, en daar gaat, uh, de, gaan de hulpverleners waarschijnlijk gebruik van maken. Je kan zeggen dat bosbranden in Australië niks bijzonders zijn. Hè? Waarom zijn deze toch uitzonderlijk? Nou, het belangrijkste verschil met de andere jaren... is wel dat ze in een gebied plaatsvinden waar uh, veel mensen wonen. En dat maakt het natuurlijk extra gevaarlijk. De afgelopen jaren uh, is er veel neerslag gevallen. Uh, daardoor is er uh, eigenlijk heel veel brandbaar materiaal. Er zijn veel bladeren aan de bomen, er is veel gras... De afgelopen winter is het juist heel erg droog en warm geweest... en daardoor zijn de bossen keurig droog. Nou ja, die harde wind waar we het net over hadden... die maakt het dan ook extra lastig om de branden te bestrijden. Nou, wat extra reden geeft eigenlijk tot zorg... is dat het nu pas lente is. En dat is ook uitzonderlijk. Het echte gevaarlijke seizoen, dat is normaal de zomer. Nou ja, de afgelopen jaren, die horen bij de warmste... die ooit zijn gemeten hier in Australië. En dit is dus een, misschien een voorbode voor de dingen die gaan komen. Een rapportier over de bosbranden in New South Wales... In België hebben 400 reizigers van een taliestrein... de nacht doorgebracht op station Brussel-Zuid. De hogesnelheidstrein kwam uit Keulen. Omdat iemand voor de trein was gesprongen... raakte treinverkeer ernstig ontregeld. Door het oponthoud stranden de passagiers op station Brussel-Zuid. De taliesorganisatie regelde eten, drinken... en ook dekens voor de reizigers. Vanmorgen om kwart over zes konden ze doorreizen naar Parijs. Ze krijgen van het spoorbedrijf hun kaartje vergoed. Het vliegtuig dat gisteren neerstortte in België... was in 2000 eerder betrokken bij een ongeluk, de VRT. Bij dat ongeluk kwam het toestel kort na de start in de problemen... en maakte een buiklanding. Daarbij raakte van de elf inzittenden drie zwaar gewond. Volgens de Belgische omroep zijn er vaker problemen met dit type toestel. De Pilates Porter van de Europese Luchtvaartautoriteit, (EASA) moet het toestel jaarlijks worden geïnspecteerd op roestvorming. In Luxemburg worden vandaag vervroegde verkiezingen gehouden. Deze zomer trap premier Juncker af na een afluisterschandaal. Hij was 18 jaar premier van het Groothertigdom. Uit een onderzoeksrapport was gebleken dat Juncker te weinig toezicht had gehouden op de Nationale Inlichtingendienst. Die had jarenlang op eigen houtje politici en andere Luxemburgers afgeluisterd. De Luxemburgers lijken zich niet erg druk te maken over het afluisterschandaal. In de laatste peilingen heeft Juncker nog steeds de steun van 65% van de bevolking.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 In het Olympisch Stadion is een half uur geleden de marathon van Amsterdam gefinished. Leon Haan, heeft de Keniaan wilson Chabet zijn favoriete rol inderdaad waar kunnen maken? Ja, dat deed hij zeker. Hij won voor de derde 8 en de volgende keer. en noteerde een nieuwe uh, parcours met 2 uur, 5 minuten en 36 seconden. Daarmee was hij 5 seconden sneller dan vorig jaar. Het was een hele bijzondere race uh, waarbij uh, de toon gezet werd door landgenoot Bernard Koitsch. Die gingen na 32 kilometer vandoor. Even leek het dat hij met de zege aan de haal ging, maar ter hoogte van het Rijksmuseum kwam je weer terug. Passeerde Koets en zijn landgenoot en uh, ging er alleen vandoor op weg naar de finish in het Olympisch Stadion. Met dus een uh, absolute toptijd De Beste Nederlander was Ronald Scheur met een tijd van 2.16.27. De favoriet Koen Rijmaker stapte na 16 kilometer uit vanwege kruidklachten. ...en de eerst aankomende vrouw... ...ook een Keniaanse Valentin Kip na ...na 2.23.02. Met de Nederlandse vrouw Miranda Boonstra... ...en tijd in de 2.32 uur. 32. De motorcoureur Mark Marques... ...kon tijdens de Grand Prix van Australië... ...wereldkampioen worden in de MotoGP-klasse... ...maar het ging mis voor de jonge Spanjaard... ...Hans van Lozenoort, wat gebeurde er allemaal? Ja, voor het eerst is er in de MotoGP-race... Uh, ...sprake geweest van een verplichte pitstop... ...voor de rijders in die MotoGP-klasse... ...want de banden, die konden het niet uithouden op dit circuit dat van een nieuw wegdek was voorzien waarop de bandenfabrikant heeft gezegd van jullie moeten allemaal van motor wisselen met banden en daarna de race voltooien, anders staan wij niet in voor de veiligheid. En wat is er nou gebeurd? Marc Marquez is te laat gestopt. Men moest binnen tien ronden stoppen voor deze verplichte bandenwissel en dat heeft Marquez niet gedaan. Die kwam een ronde te laat binnen en dat bleek na de hand te berusten op een fout van zijn Honda team, want hij heeft zich keurig aan de instructies gehouden. Betekende wel dat Marc Marquez de Zwarte vlag kreeg, hij werd gedisqualificeerd voor deze fout. Gorgo Lorenzo, zijn grootste rivaal in de titelstrijd, won de grote prijs van Australië, gevolgd door Tani Pedrosa en Valentino Rossi. En Het verschil tussen Marques, die nog steeds de leiding heeft in de titelstrijd met 18 punten voor uh, Lorenzo, kan beslist worden volgende week in Japan, maar ook over drie weken in Valencia. En hoe deed Jasper Iwa in de Moto 3-klasse? Jasper Iverma maakte een goede start, maar kon daarna het tempo niet volhouden... ...zakte af naar de twintigste plaats en eindigde helaas buiten de punten. Deze race werd gewonnen door de Spanjaard Alex Rins... ...die het gat met de koploper in het kampioenschap Louis Salom daardoor heeft verkleind. En dat betekent dat in alle klassen de titelstrijd nog open is. Paul Espargaro won de Moto2-wedstrijd zonder zijn tegenstander Scott Redding. De Engelsman is gisteren tijdens de kwalificatie onderuit gegaan... ...en brak een linkerpols, kon daardoor niet meedoen aan de race. De hoogballers van de Boston Red Sox hebben zich geplaatst voor de World Series. De finale van de Amerikaanse Major Baseball League. Boston won met 5-2 van de Detroit Tigers en nam daarmee een beslissende voorsprong. Bij Red Sox speelt de Nederlander Sander Boogaerts. Hij zette de ploeg uit Boston Red Sox op een 1-0 voorsprong. Deze Verkeersinformatie. Bij de AWB Erwin de Hart. Twee files allebei wij op de A9. A9 Amstelveen Alkmaar wel te verstaan. Tussen knopend Rotterpolderplein en knopend Velsen, 3 kilometer file. En daarvoor voor Beverwijk 2 kilometer. En allebei de files zijn ontstaan door werkzaamheden. De hoofdpunten, deel binnenstad Leeuwarden voorlopig afgesloten na verwoestende brand. Veel nieuwe aanmeldingen in de Donauweek. En Wilson Chabet wint opnieuw de marathon van Amsterdam. Dit was het uitgebreide nr journaal zo de perstribune.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 Vanavond in Caro Brandpunt nooit werden in ons land zoveel automobilisten op de bon geslingerd als nu. Reportage over de boete-industrie. En het duivelse dilemma van de late abortus. Dat en meer in Caro Brandpunt vanavond om kwart over tien op Nederland 2. We kunnen niet voorspellen wat u als ondernemer allemaal tegenkomt. Daarom werkt Delta Lloyd met het principe verwacht het onverwachte.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 Welkom bij deze persconferentie. En hij hier over de tennis. Ja, dit is een goed hoor. De perstribune met Marie-Carmen Oudendijk. Welkom bij de perstribune, het programma waarin we terugkijken op de afgelopen media, het Sportweek, maar ook vooruitblikken op wat komen gaat. En dit uur is mijn gast Peter van der Vorst, u kent hem van Boulevard, bouwval gezocht, van der Vorst, ziet sterren, en hij heeft nu ook een nieuw programma, Verslaafd, en u raadt het al, het gaat over verslavingen. En straks na één uur spreek ik met een man die twee keer wereldkampioen drie banden werd bij het biljart. En dat is natuurlijk René van Bracht. En dat kampioenschap dat vindt momenteel ook weer plaats, nu in Antwerpen. Heeft u vragen aan onze gasten, die kunt u stellen via deperstribune.nl. Of via Twitter en zet dan in uw tweet hashtag perstribune. En verder ook deze keer weer onze tv-deskundige Ron Vergouwen met Kassiekijken. Waarover gaat het deze keer om? Nou ja, het was een uh, ware prijzenregen deze week op tv. En dus straks in kassie kijken de winnaars die het net niet gehaald hebben. Dat strak dus. En waar is onze vliegende kiep, Jules van der Wart, deze week? Ja, Marie Carmen, dit is de brandweer van Amsterdam. Ik ben bij Pedro van Raamstonk, de oud bokser. En uh, zo meteen ga ik met hem praten over de boksen natuurlijk. Maar ook wat hij nu doet, want hij werkt bij de brandweer. Dus zo meteen Pedro van Raamstonk. Ja, dat vermoeden had ik al. We houden u op de hoogte van de wedstrijd Heracles NEC. En ik zou zeggen, welkom bij Max op Radio 1. Tot twee uur, de perstribune. Max. Ja, welkom Peter. Fijn dat je er bent. Dank je. Op uh, zondag even na 12. Ik zou denken bij jou een vrije dag met je gezin. Ja. Je hebt het hartstikke druk. Ja, en ook nog een soort van grieprug. Dus ik hoop niet dat je dat te veel hoort. Maar ik... ik vond het wel zo belangrijk om even hier te zitten. Ja, we hebben er even een paar meter tussen zitten. <laughs> ja. Komt helemaal goed. Werk je te hard? Uh, nee. nee, dat heb ik wel een tijd gedaan. Uh, mm. ik, ik heb echt wel uh, jaren gehad dat ik uh, echt wel een soort workaholic trekjes uh, uh, vertoonde. En uh, heel veel dingen verwaarloosde. Maar eigenlijk sinds ik vader ben geworden, uh, het is cliché, maar is dat helemaal veranderd. En ben ik echt uh, ook heel veel thuis. Maar, bedoel, jij presenteert en produceert, daar gaan we natuurlijk straks nog uitgebreid over ja. hebben. Dat, dat is allemaal wel uh, een beetje rond te breien. Ja, soms is het heel druk. Soms is er een hele rustige periode. Dan, dan ben ik met één programma tegelijk bezig. Nu eigenlijk alleen vooral met, met verslaafd. Uh, maar in het voorjaar dan komen er weer nieuwe dingen aan. En dan, dan, dan zijn het weer drie ballen die hooggehouden moeten worden. En dan uh, is het wat drukker. Ja. Prima, nou, dat, dat klinkt eigenlijk allemaal best wel goed. Even over het programma Verslavingen. Uh, of dat gaat over verslavingen. Welke verslavingen uh, komen we aan bod of heb je er maar voor één gekozen? Nee, de, de deze eerste serie vooral uh, alcohol en drugs. Uh, in allerlei uh, vormen. Uh, dus cocaïne, speed heroïne, wiet. Uh, nou ja, en alcohol dus. Dat zijn toch hmm. de, de meest voorkomende. Althans waar we de meeste aanmeldingen voor gekregen hebben. We hebben 600 mailtjes gekregen van, van families. Echt heel veel. Uh, maar we willen heel graag ook uh, in een eventuele volgende serie... gamen, uh, gokken, seks, internet. Het uh, dat, dat kan allemaal Het voorbij Het maakt komen. eigenlijk niet uit wat nee. een verslaving is. Ik ga straks even met jou verder over dat programma. Ik wil even naar jou terug, naar jouw uh, verleden. Ooit begonnen, ja, ik moet altijd met je om lachen... want het is bij zoveel, ja. Bij de ziekenhondroep. Ja, dat klopt. En de cakehond natuurlijk. Ja. En uh, nu natuurlijk gewoon uh, een populaire presentator en producer dus nu ook. Uh, was dit eigenlijk waar jij ooit ook van droomde? Dit wil ik worden... Uh, ik wilde wel journalist worden. Dat wist ik toen ik uh, acht was, had ik dat wel bedacht. Uh, maar ik had veel meer schrijvend journalist voor ogen. Dus ik schreef toen ook al verhaaltjes. Die las ik al wel voor aan de hele school. Terwijl ik wel heel verlegen was. Maar ik uh -huh. zat wel op zo'n podium voor 300 kinderen... om mijn eigen verhaaltjes voor te lezen. Ik schreef de, de schoolkrant ook redelijk vol. Um, en daar is... Op een gegeven moment toen kreeg ik een, een cassette recorder van mijn oma, geloof ik, voor mijn communie. Katholiek opgevoed. En daar. Uh, ja, inderdaad, ja. Brabant. En, en uh, toen ben ik een beetje gaan spelen en pielen met, met radio maken en dingetjes opnemen. En uiteindelijk ben ik toen zo bij de radio terechtgekomen, ja. Dus dat is het. En nu weten we natuurlijk veel al van je. Meestal vatten wij even de carrière van iemand samen... in een prachtige audio-collage. Mm -hmm. Dat hebben we bij jou ook gedaan. Oh, dat zou leven... zeggen, maar nu niet. Ja, <laughs> Zo klonk nee. het meestal. Nee. Oh, ja. nee, nee, nee, nee. We gaan jou niet overslaan. <laughs> Dit is uh, jouw leven, Peter, in anderhalve minuut. En we beginnen bij jouw tv-debuut in 1995. En dat was dan als verslaggever in het RTL-programma Showtime. Op dit moment hoor ik in mijn oortje, betreedt de cast van Miss Saigon de foyer. Ik denk dat we even live moeten overschakelen naar Peter van der Forst die in de foyer staat. Hier komen de hoofdrolspelers van Miss Saigon. Dus ze worden met een luid applaus begroet zoals het hoort bij de première van het jaar. Vandaag in Van Koninklijke Huizen nog een staartje van het huwelijk. Want waarom huilde Maxima nou echt? Morgen, drie jaar geleden, werd Maximaal onder de betraande ogen van het hele Nederlandse volk prinses van Nederland. Ja, dan zijn ze dus drie jaar getrouwd en het heet een lerend bruiloft. En wij gaan nu kijken wat ze allemaal geleerd heeft in de drie jaar. Goedenavond, welkom bij een hele bijzondere aflevering van The Team. Vandaag de meest besproken personen van 2004. Goedenavond, welkom bij de eerste aflevering van Geen Cent te Makken. Meer dan de helft van alle Nederlanders verkeert in de financiële problemen. Veel mensen weten aan het eind van de maand niet meer hoe ze rond moeten komen. dat betekent dus dat er meer geld uitgaat dan dat er binnenkomt. Goedenavond, welkom bij de allereerste aflevering van Bouwval Gezocht. In dit programma volgen we mensen die een bouwval kopen... om die vervolgens met hun eigen bloed, zweet en tranen... en van hun eigen geld te verbouwen tot hun droompaleis. Voor het eerst laat kerstwersen vader Robbie Williams een cameraploeg toe op zijn landgoed in Engeland. Are You Back for Good Now? Well, the wife is pregnant. I had sex with my wife. Vandaag vertellen we het schokkende verhaal van Wendy Zwiep uit Eibergen. Ze werd jarenlang op de basisschool door vrijwel de hele klas gepest. En uiteindelijk werd niet alleen Wendy, maar ook haar hele familie meegesleurd in de ellende. Met levensgevaarlijke gevolgen. Nou zeg, dat is maar wat. Poeh, ik word er weer moe van als ik het ja, luister. Word, dat is best veel. Ja, yeah. mijn, mijn <laughs> god. Maar... Um... Is het niet te veel wat je misschien doet? Moet je niet iets meer richten op één ding? Nee, maar dit is uh, de, de, wat je hoort is over de afgelopen mm -hmm. 15 jaar, bijna 20 jaar inmiddels. Dus, uh, dus het valt wel mee. Want als je er, er toch even één ding uitpikt, dat is een beetje zo, zeg maar, royalty verslaggeving, ja. daar, daar ken ik je natuurlijk goed van. Dat, uh, maar daar zie ik je toch minder in RTL Ik Zie je ook meer het uh, Mark van der Linden of ja, Peters? Vroeger zat ik uh, twee keer in de week schof ik uh, standaard aan. Mm -hmm. uh, maar nu doe ik zoveel andere dingen erbij, andere programma's. En, en lukt dat gewoon qua tijd niet meer. Maar ik volg wat, het nog wel, hoor. Ja, want ik dacht eigenlijk van... Uh, wat betreft het koning, koninklijk huis, de koninklijke familie... hebben we ook wel alles gehad wat we maar konden hebben. van Dat het misschien ook wel bewust is van ik... Nou, ik, ik, ik ooit toen ze getrouwd waren... Alexander en Maxima in hm? 2002... toen dacht ik wel van, ik ben er nu wel klaar mee... Maar er gebeuren dan toch weer allerlei dingen. En dan word je toch weer gebeld om de deskundigen ja. uit te hangen. Ja. Eh, en ik vind het ook wel een leuk onderwerp. Het gaat over geschiedenis. Het heeft met politiek ook vaak te maken. Het is ook entertainment. Het, zijn wel, ja, het is een onderwerp waar al mijn interesses wel samenkomen ook. Dus ja, ik denk niet dat ik er ooit nog vanaf kom. En dat wil ik eigenlijk ook niet. Dus het is, ik zit nu gewoon met Boulevard meestal één keer in de week. Maar jij hebt wel de luxe dat je kan zeggen... Ja, ik ga toch mee. Dus ik zeg hem maar wat Wim Alexander en Maxima gaan naar Rusland binnenkort. Ja. Dan uh, zou ik mee kunnen gaan. Dan zou je mee kunnen gaan. Ja, maar dat moet je wel betalen, natuurlijk. Ja. Dus er moet geld zijn. Precies. Ja. Dat is een heel ingewikkeld ding. Zo is het ook wel weer. Ja. Um, Zometeen gaan we uitgebreid uh, praten over het verslaafd. Hè? Maar eerst wil ik even met jou um, het nieuws doornemen. Ja, het nieuws van de week. En. Ik dacht even dat jullie daar een leuke ding over zouden instarten. Maar dat is helemaal niet zo. Heeft vragen... dat wel altijd? Ja, ja. toch. Ja, ik, ik moet nu aan RTL Boulevard denken. Dan wat ik er te vroeg ingestart. <laughs> hey, Peter, wij vragen altijd aan onze gasten. Wat is voor jou nou het opvallendste nieuws hè, van, van de week? Wat heeft jou geraakt? Wat was dat bij jou? Nou, dat was toch wel die, uh, die, die uh, ja, overval eigenlijk op onno Elderenbos. Die de Nederlandse diplomaat ja. in Rusland. Uh, en, en de hele nasleep daaromheen. Uh, ik heb me de afgelopen maanden erg opgewonden over alles wat zich in Rusland afspeelde met name over de anti-homo-wetgeving. Mm -hmm. Ik heb ook de, de anti-Poetin-demonstratie gepresenteerd op Museumplein. Dus ik, de, de, ik ben er wel bij betrokken. Ja, zeker. Uh, en... Het verbaasde me een beetje in de berichtgeving. In sommige nieuwsrubrieken werd daar niet genoemd uh, dat uh, een bos homoseksueel is. Terwijl er wel werd genoemd dat er een roze hartje was achtergelaten uh, met de woorden LGBT. Nu jij dit zegt, Peter, laten we heel even luisteren, want we hebben daar nog even iets van. Want RTL en NOS die vonden, in het dadelijk, uh, die vonden het inderdaad, wat jij zegt, niet uh, nodig om de seksuele geaardheid van de diplomaat te melden. Uh -huh. uh, NRC deed dat wel. Elske Schouten, chef ja. bij buitenland van NRC... die vertelde deze week daarover bij lunch op Radio 1. We hebben er zeker over, over gepraat. en eigenlijk uh, vrij snel besloten om het wel te doen. We vonden het zeker relevant in dit geval. En dat kwam natuurlijk doordat uh, we op foto's hebben kunnen zien... dat er een hartje uh, op de spiegel is gekouwd in zijn appartement... met de letters LGBT ernaast. Het was dus een mogelijk uh, motief. Omdat het een mogelijkheid is, vonden we het zeker relevant... om het wel te melden. Ja. Eens, ja, en ja. De, de, de hele discussie gaat natuurlijk over homorechten ook. Daar maken we ons met z'n allen boos over. Zo is het mm. eigenlijk ook een beetje begonnen volgens mij in Nederland, die hele discussie. Dus ja, ik vond het heel relevant. RTL, waar jij zelf voor werkt, die heeft dat niet gedaan. Nou weet ik dat je niet direct op een nieuwsredactie daar werkt. Nee. Maar is dat wel iets wat je nog aankaart? Of waar je het dan toch nog over hebt? Nee, deze week niet gedaan eerder gezegd. Want je had het heel druk. Ik hè? had het heel druk, ja. <laughs> dat is ook, ja. ja. Is het voor jou nog wel, uh, qua programma's, uh, dat maatschappelijke... Dat, uh, daar heb jij dus wat mee. Toch, inderdaad wat we net zeggen, de, de koning en de koningin die gaan naar Rusland. Mm -hmm. um, toch ook om dit misschien op de op agenda te zetten, toch meegaan. Dat ik zelf mee ga, bedoel je? Ja? ja, ik zit er wel serieus aan te denken. Ja. Het is, uh, ik, ik vraag me eerlijk gezegd af of ik het land nog wel uh, binnenkom. Ik heb natuurlijk die anti-Poetin-demonstratie ja, ja. uh, gepresenteerd. Um, en op Twitter laat ik me er ook uh, vrij uh, hard over uit altijd. Dus ik ben heel benieuwd of, uh, of ik überhaupt het uh, land inkom Ja, of, precies. Of, of weer er wel, zij, we kunnen nog wat meer obstakels zijn. Ja. <laughs> ja. Nou goed, wij gaan het gewoon wel, uh, wel zien. Heeft u trouwens vragen aan, uh, aan onze gast, aan Peter? Stel ze dan, zoals gezegd, via deperstribune.nl. NL of Twitter natuurlijk met ons mee. Zet dan in uw tweet hashtag perstribune. De perstribune. Nou, eerst even een blik op het medianieuws, Peter, van deze week. Benieuwd of jij daar ook een mening over hebt... of je het allemaal hebt kunnen volgen. Ik begin met tv-zender Fox... Uh, zij proberen meer kijkers te trekken en kwam daarom gisteren voor één keer met een live verslag van een wedstrijd uit de eredivisie. Niet de minste, FC Twente, Ajax. Normaal zet het bedrijf deze wedstrijden alleen achter de decoder uit op Fox Sport. Maar gisteren dus niet en er keken bijna 600.000 mensen naar die wedstrijd. Dat is een record voor Fox. Dat is een record. Ja. Hopla, daar zijn we al. <laughs> en uh, ja, want met dat programma, wat je al zegt van Twan van Peperstraat en Jan van Halst gaat het uh, niet zo best. Dat is op maandagavond. Inmiddels hebben zij ook bekendgemaakt dat de concurrentie met de Voetbal International... dat ze die helemaal niet meer aangaan. Ja, wat verwacht jij van Fox? Gaan ze het, gaan ze het redden? Gaan ze het uh, van de grond krijgen? Nou ja, er zitten niet geval goede mensen. Uh, Peter Lubbers is daar nu programmadirecteur. Die, die ken ik ook nog van RTL. Die is echt heel goed en, en krachtdadig. Ja, dus ik hoop dat ze het gaan redden. Ja. Maar ja, dat is altijd zo moeilijk voorspellen. Toen John de Mol met een eigen zender kwam... Dachten we ook nou, dat gaat het worden. En dat werd het toen ook niet natuurlijk. Maar nou is het wel dat ze volgend jaar een nieuwe seizoen de samenvattingen gaan krijgen van de NOS? Ja. He, dat, is nu, dat zal natuurlijk wel een. Dat zal een in ieder geval helpen. Ja. ja. Ik ben zelf geen enorme voetballiefhebber. Dus ik zal daar niet vaak naar gaan kijken, eerlijk gezegd. Dan <laughs> weten we dat. Goed, deze week maakten twee vrouwen van de radio en tv de overstap naar een ander medium. Q Music, radio-DJ Christophe Nijk maakte bekend over te stappen naar de televisie en binnenkort wordt ze een van de presentatoren... van WNL's ontbijtprogramma Vandaag de Dag. Tegelijkertijd maakte Suzanne Bosman bekend... na 15 jaar weg te gaan bij het RTL Nieuws. Ze keert dan terug naar de radio. En vanaf januari gaat ze afwisselend met Jan Mom en Bas van Werven... Radio 1 Vandaag maken. Elke werkdag tussen uh, 2 en half vijf middags. En bij Umberto Tan vertelde ze over haar overstap. Ik werd benaderd van, goh, uh, we gaan uh, werken aan een uh, programma op Radio 1. Ja, hoe zit je bij RTL? Ja, ik zit fantastisch bij RTL. Ja, de. En dan is dat toch dat woordje radio wat maar terug blijft komen. Dan denk ik, nou, toch maar een keertje koffie drinken, toch maar een keertje praten. En krijg gewoon weer eens een schop onder mijn achterste... om weer eens helemaal ergens opnieuw te moeten beginnen... en weer eens heel zenuwachtig voor iets te moeten zijn. Peter, jij bent ook begonnen bij de radio. Ooit? Ooit? Misschien ook nog weer terug? Nou, terug. Ik zou, het lijkt me wel leuk om dat er nog een keer bij te kunnen doen. De, oh, doe er gewoon bij, ja, Nou, Ja, ja. Nee, dat, is, nee, dat klinkt heel nee. stom, maar dat is, het is minder bewerkelijk dan televisie. Ja. Waar je met de camera op pad moet hm. en in de montage. Gewoon een, een live programma. Ik hou van radio. Ik zit veel in de auto, ik luister altijd radio. Oké, okay, dus dat, dat behoort zeker tot de mogelijkheden? Ja, tuurlijk, ja hoor. Heel goed. Vrijdag keken zo'n ja, 1,7 miljoen mensen naar de Gouden Televisiering Gala. Die twee voorgaande edities trokken ongeveer evenveel kijkers. Ja. Het Sinterklaasjournaal kreeg de prijs voor het Beste Kinderprogramma. John de Mol werd verkozen tot beste tv-man. Zijn tante Linda de Mol, de beste tv-vrouw. En Kees Tol werd tv-talent van het jaar. En de Gouden Televisiering ging naar Wie is de Mol. En aan de lijn hebben we de presentator van Wie is de Mol, Art Royakkers... Hallo, goedemiddag. Hi. Hey, ik wou je namens ons uh, maar feliciteren, ja, zeker, Peter. Ja. En uh, om maar even met jouw eigen woorden te spreken, Art. Uh, het werd wel tijd, hè? Het werd tijd ook zeggen, ja, dat zei ik voor de grap bij de speech. En uh, we waren al zo vaak genomineerd met Wie is de Mol. Zeven keer in totaal, vijf keer op rij. Dus het voelde wel als een uh, enorme ontlading dat we nu eindelijk dan uh, wonnen. Ja, en dat het uh, aparte was, of aparte, heel slim denk ik eigenlijk... dat jullie uh, de kandidaten voor uh, de volgende editie van Wie is de Mol... afgelopen week uh, eigenlijk kenbaar hebben gemaakt. Een slim, uh, slim trucje. Denk je dat het ook uh, daadwerkelijk geholpen heeft? Ja, ik weet niet of dat de druppel is geweest, maar we hadden in ieder geval bedacht voor of we gaan een bescheiden campagne op touw zetten. Ten eerste om de fans te bedachten voor het feit dat we alweer genomineerd zijn, want we zijn niet op tv op het moment en toch zitten er voor de vijfde keer op rij bij. En ook om te laten weten dat we erbij zitten en om mensen zo attent te maken op het feit dat Wie is de Mol weer in de running was voor de, ja. voor de televisiering. Maar uit uh, jouw koker... Het ideetje? Nee, we hebben daar met het team heel goed over nagedacht. Uh, over nou, hoe, hoe kunnen we dat aanpakken. We hebben ook bijvoorbeeld de leader van, uh, van het nieuwe seizoen... hebben we uh, op de valreep uh, nog uit de montage set uh, al op internet gezet. En op die manier hebben we nou, ja, er alles aan gedaan. Nou, het is gelukt. Zo is het. Dus, uh, hey, maar hoe voelt dat nou? Is het nou uh, heel bijzonder? Of zeg je, ach, het, uh, ik ga gewoon weer door. Nee, nee, het voelt het oprecht voelt wel bijzonder. Gisteren voelde het uh, vooral slecht, maar het kwam door de kater van het feest. Slecht als je zeker. Uh, ja. <laughs> ja, en vandaag voelt het uh, heel goed. Dus toch, het is dus de belangrijkste publieksprijs op het televisiegebied. En dus natuurlijk kun je zeggen, nou, de kijkcijfers, dat is de mooiste beloning. Dat ja. is ook zo, maar zo'n prijs uh, is toch ook wel een extra bekroning. En het werkt nou eenmaal zo dat als je genomineerd bent, dan wil je winnen ook. En uh, nou, als je al vijf keer genomineerd bent, dan wil je helemaal winnen. Nou, dat begrijp ik volledig. Ga rustig nog door uitkateren. En uh, ik zou zeggen, nogmaals, gefeliciteerd. Dankjewel. Joe, Peter, jij... Uh, Peter, jij wil natuurlijk ook die televisiering uh, nog een keer pakken. Ja, nou, ik ben ooit bij het programma De Bouwers betrokken geweest. Dat was uh, de, ja. ik werkte toen bij iWorks als producent. En dat uh, viel ook onder mij. Dus ik heb wel een keer op dat podium gestaan. Kijk. Maar dat voelde toch wel als niet echt van mij. Dat was van Frans Bauer. Het ja. komt nog wel, Peter. Ik weet het zeker. Nou, het zou leuk zijn. Um, voetbal, daar hou jij zo van. Nou, er is één <lacht> wedstrijd bezig in de Eredivisie. Dat is Heracles, uh, de nummer 14 tegen NEC. En hoe staat het ervoor? We gaan over naar Bas Tiegeler. Ja, dat is de nummer 18 zelfs. Het is uh, al 1-0 voor NEC. Heel vroeg in de wedstrijd, tweede minuut. En Van Eyden krijgt het doelpunt achter zijn naam. Er is een vrije schop van Janscher. En die komt met name ook omdat Schenkenveld achterin bij Heracles eigenlijk niet goed staat op te letten. Zich een beetje verslikt is een tegenstander die heel goed voor zijn man komt. En met zijn hoofd naar de bal kan. En zo kan Van Eijden van heel dichtbij naar die uh, vrije schop vanaf de linkerkant de 1-0 binnenknikken. Het eerste doelgevaar in de wedstrijd is dus ogenblikkelijk raak. En dat is een aardige opsteker voor NEC dat in deze competitie zo zwak is gestart. In totaal al 19 wedstrijden niet meer gewonnen heeft. Dat zijn dus de duels van dit seizoen en de laatste 10 van het afgelopen seizoen. De laatste keer dat ze gewonnen hebben was op 22 februari. En het verhaal gaat dat ze nog wel eens wat mensen en andere ploegen horen praten over winnen. Maar dat ze eigenlijk geen flauw benul hebben wat dat nou precies is. Maar ze staan nu wel met een uh, edel voorsprong op het bord in Almelo op het veld. wel Higden... De spits nu een uh, paas geeft naar rechts aan de rechterkant. Misschien dat het ogenblikkelijk weer gevaarlijk kan worden. Maar de Deen komt niet bij de bal. En zo krijgt Heracles die terug. Maar een opsteken dus voor NEC. Dat een probleempje had in de opstelling. Kolwijk, waarvan iedereen dacht dat hij fit zou zijn, heeft toch nog altijd problemen met zijn knie. Kan niet spelen. Dat betekent dat Conboy middenvelder is. En dat maakt dan de weg weer vrij voor de rentrée. Links achter bij NEC van Jeffrey Leijwa-Cabessi. Iedereen helemaal bij. NEC op voorsprong in Almelo. Het is 0-1. Hij vangt de mooiste sportverhalen. De vliegende kiep. Ja, we gaan inderdaad naar onze vliegende kiep. Over dus naar onze verslaggever, Jules van der Wart. Ja, maar Carmen, net hoorde je de sirene... maar nu komt de brand weer terug. Ik ben in de ijsbrandcaserne in Amsterdam-Noord... waar nu een, een auto terugkeert van een brand. Naast mij Pedro van Ramesdonken. Pedro je werkt al twintig jaar bij de brandweer, volgens mij. Je ja. was ooit taxichauffeur, maar dit is even jouw leven, denk ik. Dit is wat? Jouw leven op dit moment. Ja, dit is wel ontzettend een andere leven. Al twintig jaar. En een mooi leven, want je vertelde mij al uh, vooraf... wat jij vaak doet, is omhoog lopen bij branden... om te kijken wat er gebeurt en eventueel levens te redden. Nou, je hebt elke keer een ander nummer. De nummers 1 en 2 die gaan, die gaan redden. Dat zijn redders en verkenners. En die gaan dan meestal brand in om mensen te zoeken en te redden. Ja, en dat doe jij dus ook? Onder andere. En hoeveel levens heb je al gered? Nou, heel veel. En je vertelde ook, laatst kreeg ik een keer een bedankje... van iemand die je gereanimeerd had. Ja, dat was voor mij de eerste keer dat ik meegemaakt heb. Maar ik heb een, een sms van iemand die ik gered heb door hem te renomeren. Ja, jouw collega's komen net terug van een brand. Je bent nu bij de IJsbrandkazerne, maar normaal sta je in... Uh... Bij, bij de Belagapto zit ik. Waarom ben je dan nu hier? Ja, als de te veel zijn, hier te weinig, dan moeten we gaan aflossen. Ja. We staan nu in de kleedkamers, maar dan vertelde je me ook een verhaal over de pakken. Ja, dit, dit, dit zijn de pakken was op het mee meegegaan. En die mogen in principe niet, dit is vuil gebied. En die pakken mogen niet in de kantine komen waar we normaal gesproken eten. En weet je wat voor brand het net was? Ik zou niet weten. We, wat wat het nu was het? Geen. Geen. Het was geen brand. Dus open de deur, Over de, dood. Open de deur. Nee, deur. Deur. Gelukkig. <laughs> ja, inderdaad. Maar ja, dit doe je twintig jaar. En dan Jeetje denk ik, lang. maar het is psychisch, is dat best zwaar denk ik. Nou ja. We doen ons best om mensen te redden. Als het niet lukt. <grijgene> pe -pe -gaat. Ja, maar dan kun je er ook niks van doen. Zo, zo moet je denken. Ja. Maar je moet al de hele de wereld op je, op je nemen. Eén vraagje. De marathon van Amsterdam is nu bezig. Ja. Maar stel dat er wat gebeurt. Kan je dan dwars ja, door het parcours? Ik heb, ik heb meegelopen trouwens. Maar wel een halve marathon. Ja, Oké, okay. maar de hele is nu bezig. Maar als, je nu, uh, als er wat gebeurt, mag je dan dwars door het parcours heen? Nee, daar is een heel protocol voor. De brandweer, de doen officieren en dergelijke. Dus uh, daar is een heel protocol voor. De, de, als je het weg moet aardrukken, moeten we er doorheen. Ja, de, wat, wat moet, moet. Dan gaan de hek opzij. En dan stoppen ze hem even. Maar dat is nog niet gebeurd? Ja, dat is nog gebeurd. Nee. Nog een ander vraagje. We hebben nee. Peter van Horst hier in de studio. Uh, ja, met Jimmy Geduld heeft ja, hij uh, aan een nieuw programma gewerkt over verslaving. Heb jij daar wel eens last van gehad? Ik heb uh, geen last van verslaving, is totaal niet. En je hebt iets tegen roken, geloof ik, hè? Ik heb een bloedhegel roken, een bloedhegel. En vooral die rood die eruit komt. Ja, dat kan me wel goed voorstellen als, uh, als brandweerman. We praten zo met in, uh, over een uurtje verder. Is goed. Ja, dat is goed. We praten zo met hem uh, verder. De gast op de Pestribune, Peter van der Vorst. Ik verstond net van der Horst. Hij zei van der Horst, volgens mij, hè? Maar he? hij is al wel van der Horst. Dat zeggen mensen vaak op deze manier, ja. E van de radio, ja. Raar. Mm. Nou goed. Nou. Hey, jouw nieuwe programma ja. over verslavingen. Um, een, ja, een idee, waar komt dat vandaan? Um, ik zag in mijn omgeving uh, wat verslavingen konden aanrichten. Uh, en ik zag ook dat er bijna geen aandacht voor is op televisie. Eigenlijk heel gek. Het is een, er zijn, uh, ik ben dat gaan researchen. En er zijn 2 miljoen geregistreerde verslaafden in Nederland. Dat zijn de mensen die ooit hulp hebben gezocht voor een verslaving. Uh, dat is uh, alcohol, drugs, uh, gamen, uh, seks, uh, alles Oost? bij elkaar. Volgens mij ja. nog zelfs zonder tabak daarbij. En daarnaast is er dus nog een hele grote groep die nooit hulp heeft gezocht. Dus dan heb je het echt over een enorm aantal mensen. En uh, ik, ik zag hoe verwoestend dat dat was. Uh, en wat voor ellende dat het aanrichtte. Ook in de omgeving van, van mensen, hele gezinnen. Worden kapot gemaakt. Um, dus ik ben dat gaan uitwerken. Uh, gewoon, ja, ik, heb, ik heb ook gepest gemaakt. Dus het, het past mm -hmm. ook een beetje in die lijn wel. Ik maak graag dat soort programma's. Zodat je met het geld wat je hebt. Uh, voor dat budget dat je ook iets goeds kan doen. Um, en ik ben het gaan uitwerken. En toen had ik dit plan op papier staan. En toen ben ik gaan zoeken met wie zou ik dat kunnen doen. En toen kwam ik op de website van uh, Intervention Nederland terecht. Het bedrijf van Jim Geduld. En die bleek eigenlijk gewoon letterlijk te doen wat ik had zitten bedenken op papier al. Dus uh, we, we zijn samengekomen. En uh, dat, dat was het. Maar dan in je eigen bedrijf hè, maak je dit format. Ja. Uh, met, met Jim er al bij. En dan ga je gewoon toch wel naar RTL toe? Ja, ja de, de, de, de, de, het, het format hadden we al zonder Jim uh, zeg maar, ook, uh, ja. ook aangeboden. Ja. Ja. En dan ga je naar RTL toe. En dan... Uh, Ga je dat bespreken? Ja, ja, dan zien ze het zitten of, of niet. Ja, en gelukkig ik... zagen ze het zitten. Want ik vind het wel dapper dat ze het doen. Het is, het is geen makkelijk thema. Het is, uh, het is, het, je zou het niet direct bij een commerciële omroep verwachten. Nee, het is wel een beetje een maatschappelijk probleem... wat je bij de publieke omroep zou kunnen terugvinden. Ja, maar dat doet RTL gelukkig steeds vaker ook. Met gepest was dat bijvoorbeeld zo. Dat geldt ook voor mijn leven in puin, wat ik ook presenteer. Wat, hmm. uh, het gaat ook over een, een soort taboe eigenlijk in de samenleving. En ik, ik vind het heel, heel knap dat ze dat op die manier durven programmeren. Het is uh, jij zegt het is een hele grote groep, nog groter dan we eigenlijk denken. Ja. De verslaafden. Uh, het lijkt me toch ook wel heel kwetsbaar. Ik bedoel, hoe heb je de, de kandidaten gevonden? Um, Eerst op Twitter een oproepje. Nou, daar kwamen echt al heel veel reacties op. Dat ik dacht van wow, dit is al heel veel. Toen hebben we op televisie een, een, een aantal oproepen uitgezonden. En die moesten we stopzetten. Omdat we op een gegeven moment meer dan 600 uh, mails kregen... van echt wanhopige families. Van, oh, alsjeblieft, help ons. Want dit is precies wat we nodig hebben. We kunnen het zelf niet meer. En als, als, als er nu niks gebeurt... gaat onze zoon dood of onze moeder dood. Uh, wij gaan kapot. Want, want dat, nu je het eigenlijk zelf zegt... dat is misschien ook logisch. Ik kan me voorstellen dat die verslaafden zelf... daar nou niet zo heel veel zin in hebben. Maar meestal de familie. De, ja, het voort uit de familie. Ja. De, het programma richt zich ook echt niet alleen maar op de verslaafden. Het gaat ook heel erg over de familie... en, en hoe zij hiermee moeten omgaan. Uh, maar uiteindelijk als de verslaafde... Uh, we staan onverwacht uh, in zijn of haar woonkamer... Mm -hmm. ochtends om zeven uur met de familie, met Jim. Uh, dat er een interventie. Er worden brieven voorgelezen waarin uh, ge gezegd wordt... van, nou oké, okay, we houden ontzettend veel van je. Maar als jij nu niet echt gaat meewerken... dan trekken we onze handen van je af. Dat is mm -hmm. een heel heftig moment natuurlijk. En natuurlijk zijn de verslaafde op de, is, uh, meestal niet blij met een camera... Uh, op dat moment. Want mm -hmm. moet dit op televisie? Maar dat is heel snel... Uh, uh, zijn ze om. Omdat ja. ze zich realiseren, ja, dit is een unieke kans. En een paar keer tijdens het proces... checken we dat ook bij ze natuurlijk. Van realiseer nog wat we aan het doen zijn. Ja. En ze zien het als een stok achter de deur. Dat, dat iedereen het weet. Ja. En bewust hebben jullie dus nu even gericht... deze eerste serie. Laten we maar vanuit gaan dat er meerdere komen. Ik hoop het. Ja. Uh, drank en... Of nee, drugs, sorry. Alcohol en drugs. Ja. Alcohol en drugs. Uh, omdat dat ook de grootste groep is? Uh, alcohol is een hele grote groep in ieder geval. Ja, de, ja, drugs zijn er in allerlei soorten en maten. Maar alcohol is. Uh, nou, dat, mm -hmm. dat richt ook zoveel ellende aan. Omdat het zo makkelijk te krijgen is. Het is natuurlijk heel ja. goedkoop. Uh, dus, dus ja, je koopt een blikje bier voor. Uh, nou, dat noemen ze ook alcoholistenbier. Het goedkoopste bier ja. voor een paar dubbeltjes. En ja, dat, dat klok je achterover. En ja. dat, uh, alcohol is vaak ook de reden dat mensen weer iets anders gaan gebruiken. Omdat je grenzen verlaagd worden door drinken van alcohol. Dus als iemand afkikt van een drugsverslaving, mag hij daarna ook nooit meer alcohol drinken. Want dat zouden we makkelijker in de verleiding kunnen brengen. Jij gaf net heel even aan hè, dat uh, jij hulp krijgt van uh, Jim Geduld. Ja. Um, mensen kennen hem denk ik ook nog wel uit goede tijden en slechte tijden. Daarin speelde hij in uh, Arthur of, Peters of, ja. Arthur Peters van 92 tot 99. En hij hangt nu uh, aan de telefoon. Hey Jim. Dat is al wel goed. Jim, hoi. Hey. Ja, goedemorgen. Hey. Ja, een hele goede middag alweer. Zo gaat het zo snel. Ja, ja. ja hey. ik was weer op. Um, Peter, die vertelde net al dat jij, uh, dat jij dus als een uh, ervaringsdeskundige uh, meewerkt aan het programma. Ja. Uh, wat is uh, hetgene waaraan jij verslaafd bent geweest? Wat is hetgene waar ik verslaafd ja. aan ben geweest? Uh, nou, het middel wat mij inderdaad uh, tot de afgrond bracht is uh, cocaïne. In principe uh, ben ik verslaafd. Mijn verslaving is eigenlijk met sport begonnen. Want uh, er heerst in Nederland een beetje een apart beeld... Eigenlijk een beetje een verknipt beeld van wat verslaafd is. Uh, dat was ook al in het uh, televisieprogramma van Hugo uh, Late Night. Hè, dat mensen denken dat uh, uh, een verslaafde uh, een junk is. Hè, maar in principe is elke uh, verslaafde een junk. En is elke junk verslaafd. Ja, ik kan me voorstellen dat jij dus in dat gewoon dan zeven keer in de week sporten. Uh, nou zou ik zeggen dat dat dan gewoon een sympathieke verslaving is. Nou, um... doe maar iets meer hoor. Nog meer, nou precies, ja. nou gewoon heel veel dus. Heel even terugkomend naar die cocaïneverslaving, hè. Daar, ja. hoe, hoe ben je daarvan afgekomen? Want dat is natuurlijk het ding waar dit programma ja. natuurlijk ook over gaat. Nou, dat, dat is het mooie met die deskundigheid. Ook ik ben door middel van interventie, uh, um, heb ik de hulp geaccepteerd. He, door ook, uh, en niet zozeer uh, hoe ik het nu doe, want uh, vanuit mijn bedrijf Nederland hebben wij een opleiding in Amerika gevolgd, maar... Soortgelijk hebben vrienden uh, en familie mij geconfronteerd met wat ik eigenlijk allemaal aan het uitvreten was. En dat ik daardoor niet alleen mezelf, maar ook mijn dierbare familie, mijn dochtertje, uh, uh, mijn zusters en mijn beste vrienden eigenlijk meetrok in die ellende naar beneden. En dat is iets waar zij niet voor hebben gekozen. En ook zij hebben om zich heen gegrepen uh, om te kijken hoe zij mij kunnen helpen. Ja. Op dat moment. En ja... Helaas was er toen nog geen uh, ja, professionele interventiebedrijf in Nederland. Gelukkig via ons nu wel. Maar letterlijk door het confronteren van uh, de dierbaren... Nee, dat de is de me duidelijk, Jim. Eropheen, maar, uh, wat ik... Heb ik weer op geaccepteerd. Jim, wat mij, wat mij dan wel, dus jij werkt daar nu aan mee. Jij zorgt ervoor dat die, hè, dat, dat die verslaafden ergens anders terechtkomen. Dat kan ook in het buitenland volgens mij zijn. Ja. Is het, bedoel, jij bent nu helemaal van de kook af, afgekikt. Is dit. bedoel Nu ga je toch weer een beetje de wereld van de, van, van de spotlights in. Toch een beetje dat? gevaarlijk. Ja, weet ik niet. Dat, dat vraag ik jou. Is nou, zit daar misschien het, een gevaar nee. in ook? Nee, uh, voor mij in ieder geval niet. Uh, en ik zal ook heel duidelijk uitleggen waarom. Uh, kijk, ziekte is een verslaving wat uh, nooit ophoudt. Maar je moet het. Uh, je kan het dagelijks een halt roepen. Hè? Dat is door een bepaalde manier van leven. Uh, een stijl, uh, waardoor ik gewoon dichter bij mijzelf blijf. Um, als jij ergens allergisch voor bent, dan, uh, zoals ik voor alcohol en drugs. dan mijt jij. Waar mij meld ik. Oh, sorry, dan ik bepaalde situaties, bepaalde mensen. Uh, maar, maar daarom voel ik niet. het ook, Jim. Ja, daarom, ja ik we... begrijp je? Ja, van de, maar daar zit dus geen gevaar in. Je hebt jezelf dan eigenlijk gewoon volledig onder controle. Je bedoelt, omdat ik nu in de media kom. Ja, dat je toch weer met bepaalde. Dat is natuurlijk. Nou, want, nee, want weet je wat het is? Kijk, ik, het punt is, en dat is een van de. Uh, uh, ja, hoe moet ik dat zeggen? Een van de handvaten die ik mee heb gekregen. Kijk, in het leven hoef ik het niet meer alleen te doen. En ik heb altijd mensen dicht om mij heen die mijn probleem kennen en okay. die, mij bij, die mij daarin steunen. En omdat ik hier. Open en eerlijk instaan, ook het niet meer loopt te verbergen. Zoals ik vroeger wel deed, kan ik ook die hulp gewoon, um, ja, eigenlijk ontvangen van die mensen. En uh, ondervind ik ook die steun? Nou, dit is zo belangrijk in hoe het vroeger met is gegaan en hoe het soms met andere mensen gaat. Mensen schamen zich en daarvoor stoppen ze het allemaal weg, verbergen ze het, verbloemen ze het. En juist dat zorgt ervoor dat je de kans dat je terugvalt, veel groter maakt. Nou, dat nou, dat het... zie je ook in het programma. Dat ja. mensen dus uh, uiteindelijk heel blij zijn dat ze meewerken... en dat mm -hmm. de, de hele wereld het nu weet. Ze hoeven ja. het niet meer te verstoppen. En dat maakt het veel makkelijker om ermee om te gaan. Ja, hoewel ik dan nog wel denk van... ja, als mensen komen op tv hè, publiekelijk ja. afkikken. Ik, het lijkt me best wel uh, ja. heftig. Maar goed, er zit dus een... Maar ja, het is echt letterlijk de keus of je gaat dood... Uh, of je uh, krijgt alle hulp die je kan wensen. En dat, dat klinkt heel zwart-wit. Maar zo zwart-wit is het in dit geval wel. Nou ja, en, en Jimmy, voor jou is het dus ook gewoon helemaal goed afgelopen. En nu dus dit programma. Ja. Jimmy, uh, dank je. En wij uh, verheugen ons er wel op op het programma. En Peter, um, ja, wat mij eigenlijk wel ook nog even opdringt. Want we toch kwetsbaarheid moeten, hè, moeten, moeten aantonen. Mm -hmm. Ben jij zelf uh, verslaafd aan iets? Nee. Nee, dat is natuurlijk nu op dit moment de meest gestelde vraag. Wat is jouw verslaving? Ja, ja Koffie drink ik wel uh, iedere ja, dag. Ja, dat hebben we er al een. Hè? Ja, <laughs> en als ik dat niet drink, dan maak ik wat, uh, maakt mezelf wijs dat ik wat licht in mijn hoofd word. En uh, de hoofdpijn krijg, dus dat ik koffie moet drinken. Mm -hmm. Maar dat is het enige. Voor de rest uh, ben ik nergens van afhankelijk, geloof ik. Nee. En dat maakt het ook gewoon zo bijzonder... dat je dit nu in het programma kan ja. stoppen. En, ja, en wat ik wel belangrijk en, vind nog om te vertellen... Ja? is dat we dus we, we brengen mensen naar een kliniek... maar het stopt niet daar. Het is niet zo dat het dan afgelopen is. Mm -hmm. we, we volgen ze in die klinieken. Ik zoek ze daar ook op. Ja. Ze komen ook terug. En dan begint de ellende vaak pas. Want het is niet het allermoeilijkste om van de kook af te kicken... in drie maanden. Mm -hmm. Maar dat, gewoon in je oude leven terugkomen... en dat dan weer oppakken. Dan zie je heel vaak een terugval. Dat hebben we ook in het programma al een paar keer gehad. En dat is wel heel heftig om mee te maken. Nou, dat kan ik me voorstellen ja. Um, vragen aan onze gast, vragen aan Peter U kunt ze stellen via deperstribune.nl of via Twitter En zet dan in uw tweet #perstribune. Het is nu tijd voor onze tv-deskundige Ron Vergouwen met Kassie Kijken En dit keer over de winnaars van de afgelopen televisieweek Kassie Kijken met Ron Vergouwen Nou, er zijn behoorlijk wat liters champagne doorheen gegaan deze week op de buis Een ware prijzenregen viel over ons heen het begon maandag al. Twaalf genomineerden en maar één zal de Sonja Barend Award gaan winnen. De prijs voor het beste televisieinterview van het afgelopen jaar. Aan tafel de naam geven van de prijs, Sonja Barend. Het is Con Het is Con Verbraak. Ja, volgens mij helemaal terecht. Nou, uh, later die avond schoof nog een andere winnares aan... bij de buren van Pauw Witteman. Minister Edith Schippers. Zij is de minister van uh, Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Dat weet u. En zij is ook uh, vandaag uh, voor het komend jaar... denk ik zo'n beetje de machtigste vrouw van Nederland. Zo bent u uitgeroepen door de Opzij. Voelt het ook trouwens zo machtig? Nee. Ja, de volgende dag weer een prijs. Een, uh, hou u vast, literaire prijs voor een boek over René van der Gijp. De winnaar van de NS-Publieksprijs 2013 is Gijp van Michel van Egbert. Voetbalprogramma op RTL 7... Wordt natuurlijk zoveel aandacht aan dat boek Grijp besteed... dat het voor de anderen een beetje een spek-en-bonenprijs uh, wordt. Ja, verliezend genomineerde Tommy Wieringa was dat. Die was not amused. Ik kan me er wel iets bij voorstellen... maar ja, hij schoof toch gewoon even aan bij Matthijs. Alles voor de publiciteit. Tja, en vrijdag... het feestje van de tv-makers... voor de tv-makers... over de tv-makers. Het Sinterklaasjournaal! Nee. Linda de Mol! Het is Johnny de Mol... Oké, Stolk. Hier is de bal. Ja, je kunt van alles zeggen over die prijs. Maar volgens mij is dit wel een terechte winnaar, in ieder geval. Maar het gekke is. Ik heb hier in een hoek van de studio. nog een paar enveloppen gevonden van prijzen die niet zijn uitgereikt. Zullen we dat nu gewoon even doen, jongens? Muziek. toch om de enveloppen niet open te maken. Even kijken, waar gaan we mee beginnen? Oh, met deze. Jongens, mag ik een pauk? Uh, de. Is dat een prijs? De natte wind van de week, jawel, gaat naar Peter R. De Vries. MUZIEK ja, en dat had alles te maken met zijn theorie over de commotie... rond het onderzoek van de vermoorde Maddie McKen deze week. Het kan zijn dat men bedachte bewegingen heeft gezien. Toen heeft men gedacht, hoe kunnen we nou ervoor zorgen... dat zes jaar later die mensen zich weer bloot gaan geven? Dat die zich gaan bewegen? Nou, dan hebben ze een oude truc van stal gehaald... die luidt in de politiewereld, laten we wat wind gaan maken. Zo noemt men dat, wind maken. Ja, Peter, goede theorie. Maar nou ja, die moordenaars, die kijken misschien ook tv. Dus of jouw optreden nou zo handig is, ik weet het niet. Uh, de volgende prijs. Even kijken, dat is deze. De Zwarte Piet van de Week. En die gaat naar... Prem. Ja, Prem krijgt hem voor zijn schokkende onthulling deze week. In de Zwarte Piet-discussie in de Wereld Rijd Door. Wij discussiëren verder. Wacht even, is het niet belangrijk dat we eerst eventjes zeggen... dat sommige mensen, sommige kinderen... You have to Sinterklaas... Oh, oh. Ja, ik stop dit fragment even, want op dit tijdstip kunnen we niet nog een keer laten horen wat Prem daar precies zei. Maar het ging over Sinterklaas in echtheid. Nou ja, goed. In ieder geval kreeg Prem behoorlijk op zijn donder in de uitzending ook van huisdichter Nico Dijkshoorn. Even voor de kinderen die nog kijken, die rare schreeuwende meneer aan het begin van het programma. Prem, die is in het echt gewoon helemaal wit hoor jongens. <lacht> De prijs voor de beste nieuwbakken verslaggever van Man bij het Hond. Ja, die hebben we op deze week. En die gaat naar. Ja, mooi. André van Duin. Dag mevrouw. Ja. Ja, we zijn van Man bij het Hond. Ja. Zouden we even binnen mogen komen? Oh, wat erg. Ja. Nou, ja, je mag van mij binnenkomen. Nou, het is wel een cleans. Nou, daar hoopten we ook een beetje Oh, ja. Bedankt. <laughs> maar, u bent, wat, hoe lang bent u bij uw man weg nu? Uh, 14 jaar. 14 jaar al, je. Ja? Maar je bent niet uh, dat je denkt, pap, verdorie... Wat, nee. wat is er nou misgegaan? Nee, het gaat zo. Stel dat er nou nog een hele leuke man op je pad zou komen. Ga je dan nog aan beginnen? Laat maar me met rust. Ja, ik vind toch jammer dat die BN'ers nu ook al zijn doorgedrongen tot man bij het rond. Het was juist zo leuk dat we nog een programma hadden waar ze niet in voorkwamen. Maar ja goed, als het dan moet, dan maar zo. En dan, tot slot, de laatste envelop. Glansrol van de week gaat naar... Ik krijg de envelop niet open. De glansrol van de week gaat naar Pierre Bokma. Jawel, Pierre Bokma krijgt hem voor zijn rol van Rijkman Groenink... in de nieuwe serie De Prooi. Over vier jaar is ABN AMRO behorende tot de top vijf wereldwijd opererende topbanken. En binnen vijf jaar is deze bank 100 miljard waard. Ja, als u het gisteravond gemist heeft, gaat even terugkijken op Uitzending Gemist. Ja, en Pierre heeft voor deze rol al een gouden kalf gekregen... Gelukkig maar, want ja, een televisiering zie ik deze serie niet snel krijgen. Het is ook een beetje het verhaal met de meeste prijzen in TV-land. Het gaat vaker om het rumoer rond zo'n uitreiking... dan dat de prijs nou altijd op de juiste plek komt. Wind maken heet dat geloof ik in tv-termen. Kassie Kijken met Ron Vergouwen. Ja, alles wat Ron besprak is na te lezen en te luisteren via onze site... deperstribune.nl en klik dan heel even op Cassie Kijken... De wedstrijd die bezig is: Herakles tegen NEC. Nog steeds 0-1. Bas Tichler. Ja, een beetje wind maken zou hier geen overbodige luxe zijn. 22 minuten ruim gespeeld. NEC dacht vrij kort na de 0-1 op 0-2 te komen. Maar de goal van Hemlijn werd afgekeurd omdat hij buitenspel bleek te staan. Zo bleef het 0-1. En even later was het bijna 1-1. Nadat er een voorzet van Herakles van Rosheuvels voet vertrok. Die bal eigenlijk door de NEC-verdediging niet helemaal op waarde werd geschat. En bij de tweede paal beter door de eigen verdediger Vermijl bijna een eigen doel werd getikt. Maar dat ging voor NEC net goed aan de verkeerde kant van de paal. Nu een blessuretje aan de kant van Heracles dat wel geprobeerd heeft om de wedstrijd wat naar zich toe te trekken. Maar nog niet echt tot kansen is gekomen. Zo nu en dan ontsnapt er eens een buitenspeler. Zo nu en dan komt er eens een voorzet vanaf de vleugel. Dat er eigenlijk keer op keer zijn de aanvallers daar net niet op het moment waar ze te moeten zijn. En de NEC is gesterkt dus door die hele vroege voorsprong. Door de goal van, van Eyda al in de tweede minuut van deze wedstrijd gemaakt. Nog niet echt op de proef gesteld. En zal dit toch voelen als een ongelofelijke luxe. De ploeg, ik vertelde dat al, die uh, inmiddels acht maanden niet meer gewonnen heeft. Nu heel vroeg in het de duel op een voorsprong gekomen in Almelo. En dat dus makkelijk overeind gebleven. Nu van afstand, goed, dat is een beste knal, Van Bruns. Waarvan we weten dat hij het kan. Vanaf een meter of 25 schiet hij de bal een metertje naast. Schot voor de boeg van Heracles. Na kwartwedstrijd staat de ploeg uit Nijmegen. Nog altijd op voorsprong. Zo is het. En straks zullen we weer teruggaan naar Almelo uh, voor een vervolg van die wedstrijd. Inmiddels is Rini van Bacht aangeschoven. Meerdere malen wereldkampioen. Driebandenbiljart. En kijkt u... Uh, ja, u zit naast Peter van der Voorst. Kent u hem? U De kent u Peter. Ja, ja? zeker. zeker. <laughs> Dat is heel goed. Ik, Ik heb naast mijn vrouw volgen we ze nu en dan zijn programma. Ja, perfect. Heeft u al, wat, wat denkt u van het nieuwe programma? Verslaafd? Daar kan ik nog niks over zeggen. daar heb ik nog niet... Nee, het nog moet nog worden uitgezonden. Dus nou dus, uh, ja, dat is, dat dat dat is moeilijk, lastig. Hè? Ja. <laughs> we, wachten, we wachten af. Ja. Heeft u uh, los van uh, biljarten wellicht een verslaving? Want dan gaat het niet iedereen wel vragen, hoor. Nee, absoluut nee? Niet. niet. Nee, ook niet. Is ook meestal niet hè, bij sporters. Behalve bij Jimmy. Nee. <laughs> nou ja, is, is biljart een verslaving voor u? Ja, zo zou je het vanaf mijn beginperiode wel kunnen zeggen. Ja? We hadden thuis een horecabedrijf, daar stond een miljard. Ja, ik vond dat leuk. Als menneke van 7, 8, 10 en dan ja, zo, is het, zo begint het. Ja. Zo is de verslaving dus toch een beetje begonnen. Beetje als je dat zo wil noemen, ja. Mm -hmm. Jullie komen dus allebei uit Brabant. Veel Brabanders biljarten, Peter. Nee, ik heb nog nooit gebiljart. De of andere manier dacht ik dat ook. Nee, ja, gek hè. <laughs> ik ben geen doorsnee Brabander blijkbaar. Ik vier ook niet meer ieder jaar carnaval. Dat vind ik wel leuk trouwens, maar dat mm -hmm. komt er nooit van. Maar de, nee, ja, om mij heen deed iedereen het. Maar ik was radiootje aan het spelen al. Ja, dat is toch al heel vroeg. Ja. Wat heb jij, want bedoel, ik, ik pik natuurlijk ook even op... dat dat uh, voetbal jou ook niet... Uh, in hoge mate geïnteresseerd. Hou jij van sport? Doe jij überhaupt aan sport? Uh, ja, ik uh, sinds een jaar doe ik weer of doe ik aan hardlopen. Dat mm. uh, kan je gewoon lekker in je eentje. En uh, ja. als je dan een keer niet kan, dan hoef je ook niet schuldig te voelen tegenover iemand. Ja. Um, en ik heb vroeger veel aan badminton gedaan. Hey. Ook wedstrijden gespeeld. En ik volg wel de belangrijke voetbalwedstrijden, wel hoor. Dat, dat daar kijk ik wel naar. Oké, okay. ja. maar deze niet. Deze toevallig niet. Deze toevallig nee. niet. wel uh, beste luisteraars, we hebben hier gewoon beeld uh, hangen. Zo is het ook wel weer. Ja. Um, sport dus. Nou, over sport gaan wij het straks uh, uitgebreid hebben, Rini van Bracht. We gaan uh, na het journaal verder. Um, Peter, ik wil jou heel hartelijk bedanken uh, voor jouw komst naar de studio. Wanneer is Verslaafd te zien? Vanaf 29 oktober om half negen. Hartstikke goed. Zes keer, hè? Zes dinsdagen lang. Ja, zes. Hartstikke goed. Peter, dank voor je komst. Dank. En Rini, wij praten zo verder. Graag dat zo. Dank je wel.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 Sport op Radio 1. Zometeen verder met de Eredivisie Herakles NEC. Ja, plotseling staat hij vrij voor de goal. En daar is de 2-1. Het flitsen in de tribune en de slotfase in langs de lijn. En ook Pexwolle-Ado. En de schommel dat maar een centimeter naast gaat. Groningen PS2. Vriendschapsopgebied. Dan door. Daar gaat hij. En om half 5. AZ kan buur. Wegdraaien. Inschieten 1-0. Verder hockey, Wereldbeker, Veldrijden en En NOS langs de lijn. Zometeen om 2 uur. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.